Uh, op dit moment hebben we Jurjen Koopmans, uh, Peter Beukelman, Ronald Bijl. Uh, Zo meteen komen ook nog Klaas Johan Wassenaar erbij en uh, Otto Vrijhof en Lucas Teilema. Dus dat is, uh, ja, dat is heel, heel erg druk jongens. En uh, we hebben ook nog een hele speciale gast helemaal uit Suriname We Rumi Knoppel van de Partij voor Minder of Geen Overheid. Uh, vorige week hadden we het daar al over gehad, over de toestand in Suriname en zagen we hem als een lichtpuntje. En nu gaan we hem helemaal uithoren om te kijken of dat ook echt zo is. Ja, maar dat allemaal zometeen. Uiteraard is er ook nog de column van Henk en die gaat over tijd. Over tijd gesproken. Ja, we nemen trouwens het programma ietsje eerder op omdat ik gewoon een hele drukke week heb. Daarom doen we ook geen uh, goud, zilver en bitcoins en dat soort shit. Dat uh, komt volgende week allemaal weer. En degenen die er echt in geïnteresseerd zijn, die weten al lang wat de stand is. Goed. Dan gaan we gewoon beginnen met het nieuws. Ja, ik heb hier een uh, aantal uh, berichten. Laten we beginnen met een berichtje uit IJsland. IJsland gaat zijn eigen geld printen. Oké, okay, maar dat, bedoel, dat doet toch ieder land? Nou, meestal is het uh, recht om geld te printen weggeven, grotendeels aan commerciële banken die uit niets kunnen creëren. Oké. Okay. Je creëert dat als schuld, waardoor er weer meer geld nodig is, omdat die schuld meestal rente drukt. Wat ook weer schuld is. En zo krijg je een zeer onstabiel systeem dat om de zoveel tijd instort. Maar hoe is dan het verschil tussen bijvoorbeeld de Nederlandse bank eh, die dan de, ooit de gulden printen? Nu niet meer, maar... Ja, ooit sloeg zelfs. Ja, het sloeg. was het door een commodity, dus grondstof. Dat is alweer een stukje beter dan wat die hier in IJsland voorstellen. Nu, in het huidige systeem wordt de meeste geld als schuld gecreëerd. Waar het over schuld is, wat ook weer gecreëerd moet worden als schuld. En dat maakt het een heel onstabiel systeem. Hier kan een land gewoon geld drukken. Wat natuurlijk ook zo zijn nadelen heeft. Want politici gaan niet echt verantwoordelijk om het geld. Maar je zit niet met een enorme schuld aan een private partij. Mm -hmm. ja, ik vraag me af of het werkelijk wel anders is hoor. Want er staat al het, het is een zogenaamd Sovereign Money Proposal. En daar zou de centrale bank de enige zijn die geld creëert. Ja. Maar eigenlijk is de centrale bank al de enige die geld creëert. Want ja. Ja, commerciële banken die creëren eigenlijk alleen krediet en ja, het, het lijkt wel heel erg veel op geld. Maar het, het is natuurlijk geen geld en dat zag je in Cyprus bijvoorbeeld en ook in IJsland hier, hiervoor dat als er een bank omvalt dan kunnen ze dat niet oplossen door geld te creëren. Ze kunnen alleen papiertjes drukken en nulletjes in mensen hun bankrekening typen met een ja. belofte op geld. Maar uiteindelijk komt het geld kom toch bij de centrale bank vandaan en die is dan zogenaamd onafhankelijk. Papieren geldt wel ja, maar het gierade geldt niet. Dat wordt wel degelijk evenzeer bijgeboekt op hun checking account bijvoorbeeld, waar je dingen mee kan kopen. Alleen als je van de rekening wil afhalen, dan is er inderdaad te weinig geld in de vault om het uit te halen. Omdat alle banken technisch failliet zijn. Ja, maar ik denk ook wat een bank doet uh, is uh, als zij een hypotheek geven aan iemand, dan creëren zij... Uh, schuld. Of ze creëren en cre geven een krediet uit. Maar dat ja. betekent nog steeds niet dat ze geld creëren. Het, ja, het creëert wel inflatie totdat het afgelost moet worden. Ja, ja, dat, ja dat, misschien moeten we dan eerst uh, praten over de definitie van geld. Maar we creëren wel euro's, zogezegd, die uitgegeven kunnen worden. Ook al zijn het uh, nulletjes en eentjes. Ja, ik zie toch krediet als, als echt iets anders dan geld, toch wel. Want ja dit kan je niet helpen als de als, de bank, uh, ja, als een bank kan failliet gaan zeg maar. dat zou niet kunnen als ze als ze echt uh, geld konden creëren zeg maar en niet alleen papiergeld maar ook als ze het digitaal weer rekening konden printen dan, dan zouden ze ook niet failliet kunnen gaan het, het is zeg maar schuld is eigenlijk deflatwaard denk ik dan want uh, als een bank een heleboel schuld creëert en eigenlijk hun hefboom opvoert. Want dat is, dat is die hefboom wat meestal waar het bij banken over gaat. Voor de huizenbubbel was dat dan 30 keer of zo. Maar dat betekent eigenlijk dat ze 30 keer zoveel uitlenen als ze geld hebben. En dat is, niet, ja, dat is dan niet echt een creatie. Maar ze hebben beloftes aan geld gedaan. 30 keer bovenop de hoeveelheid geld die ze hebben. En dat is dan de base money. En dat is, komt bij de centrale bank vandaan. Nee, het zijn natuurlijk altijd piramides. Yeah. In de zin dat, dat je hebt het hardste geld komt eigenlijk bij de centrale bank vandaan. En vroeger was het hardste geld goud. En daarbovenop krijg je dan papiertjes die, die staan voor goud. En dan krijg je daar weer meer papiertjes dan er goud is. Zeg maar. En dan is wanneer is iets nog geld en wanneer is het nog? Het is een beetje vaag natuurlijk. Ja, met je M1, 2, 3 en 4. Ik zou onze valuta zou ik geen geld meer noemen. Nou. Ik zou alleen goud en zilver, commodity money, dat zou ik echt geld noemen. Maar ja, hangt een beetje van definitie af. Ja, maar ja, ik geloof dat, was dat iemand van JP Morgan die had wel eens gezegd. Only gold is money, everything else is credit. En ja. dat, uh, <coughs> dat is de hele hardste, de hardste definitie eigenlijk. Alles is een belofte, behalve goud. Ja, ja geld is ook een store of value zonder inderdaad counterparty risk. En uh, als je inderdaad volgens mij de definitie van Aristoteles gebruikt, moet het inderdaad de store of value zijn. En dat kan niet zijn als je afhankelijk bent van iemand anders, je niet waardigheid. Ja, dus in zoverre. Zo, geld, wat er echt geld is, is alleen het, zeg maar het hardste waar je. Wat uh, niet meer vereist dat er een schuld mee afbetaald wordt. Ja. In het kort, wat kunnen we zeggen over IJsland? Uh, nog een interessant experiment. <lacht> Als het doorgaat. Ja, ja. Maar je wilt ja, ik denk natuurlijk dat gewoon een de... uitmarkten. Nee. nee, je wilt het aan de vrije markt overlaten. Ja, niet weer in, in de handen van een centrale planner stoppen. Je hebt het vorige keer ook uh, uit de hand laten lopen. Voor mij de gemiddelde levensduur van een fiat currency is 30 jaar, zoiets. Ja, 27 had ik wel eens begrepen. Ja, ja verschillende. Ja, of in. Ja, er zijn een hele grote groep mensen die, die zeggen van, ja, het enige reden waarom het fout gaat is omdat de geldcreatie in de hand van private partijen is. Als het nou allemaal bij de staat zat, dan zou het wel goed gaan. Maar ja, er zijn nee. er ook zat voorbeelden van. dat. De uh, Fransen hebben het al een paar keer gedaan. Ja, in, uh, de Amerika hebben het gedaan, de Chinezen hebben het gedaan. Ja. Uh, de Arabieren hebben het gedaan. Het is al zo ja, waar als een, een overheid gewoon zijn eigen budgettekorten kan wegprinten, dan is er helemaal geen rem meer op. Ja, dat is volgens mij juist de reden waarom ze allemaal net doen alsof centrale banken onafhankelijk zijn van de staat. Het is alleen ja. maar om het, om het nog enigszins geloofwaardig te maken. Als het direct alleen maar door de staat gedaan wordt, dan blijft er helemaal niks meer over. Dan de Precies, dan gaat het vertrouwen nog sneller onderuit. Dan moet je meer herst, vaker herstarten het systeem. Ja. Ja, ja, ja. En je moet het aan de vrije markt overlaten. Precies. Dan kunnen mensen zelf kiezen. Maar ja, dat mag niet. Voor legal tender laws. Die kant gaan ze ook nooit op. Ze zijn altijd de kant van meer staat op. Ik heb wel eens het idee dat die die pseudo-privatiseringen daarvoor bedoeld zijn. Ja, dan dus ga, ja, privatiseren kan... ze de NS met, met, met als reden, eh, is eigenlijk onderliggende reden dat ze een excuus hebben om daarna vrije markt schuld te geven precies, als het eh, misgaat. want het is geprivatiseerd. Er, en dan hoor. blijven ze er eeuwig over praten dat, ze, dat het weer terug moet naar de overheid zonder dat het ooit echt te doen. Ja, ik mm. moet er altijd zo om lachen als uh, bepaalde kartels, als daar de aandelen worden verkocht uh, of een deel ervan, terwijl de overheid de controlerende invloed blijft uh, houden. En de reden is ja. dus op dan heb ik het van ja... Er is <laughs> dus een klein stukje verkocht, maar de zeggenschap is niet gewijzigd. Ja. Nee, bij de NS is er helemaal niks verkocht, alles in handen van de overheid. En ja. Ja, het, het, is, uh, het is alleen om een kop van je te hebben, zodat mensen iets hebben om op af te reageren als, uh, als ze een slechte dienstverlening krijgen. Ja, dan kunnen ze een vrije markt, kunnen ze dan inderdaad de schuld geven, terwijl ze zelf niet eens kunnen definiëren wat ze ermee bedoelen. Mm. En als iemand anders met een definitie zou komen die de lading redelijk goed dekt, dan zou het niet de, de privatisering beschrijven als dat het niet een vrije marktinstituut beschrijven. Precies, wat zij, wat zij over het algemeen privatiseren noemen de overheid, dat is het verkopen van een kartel aan de hoogste bieder. Mm. Ja, bijvoorbeeld met de tandarts hebben we het gehad, die mochten een beetje experimenteren met hun tarieven. Maar dat heeft natuurlijk niks gewijzigd, omdat ze in het totale systeem zitten. Ze kunnen nauwelijks daarmee echt mee spelen. Volgens mij heeft de ombudsman ook ons zorgsysteem als een centraal planningssysteem beschreven. Ja, ja, waarschijnlijk is toegang ook helemaal niet vrij bij de tandartsmarkt. Nee. In, de, in de zin dat... Nee, je hebt natuurlijk begin, vergunning nodig, voor, mag je tandarts zijn. Je moet naar een overheidsschool. Dus... Ja. Hebben, hebben, hebben, Numerus fixes heb je voor een hoop medische studies waar denk tandarts ook onder valt. Dus de, er wordt ook ineens schaarste gecreëerd door de overheid. Ja. Heel voorspelbaar allemaal wat er nou gaat gebeuren. Ja, ja, daarom is het dan ook zo leuk om dat soort berichten te lezen... ...omdat je weet wat er gaat komen. Ja. ook weten waar de pijn voor het grootste te zit. Maar nog een leuk experiment van de overheid. Helaas zullen de IJslanders wel weer de dieperder van worden. Maar tot zover uh, IJsland. We gaan nu eventjes naar uh, Bangladesh toe. Het is vier jaar geleden daar een uh, textielfabriek in ...waarbij ruim uh, 100 doden vielen. Omdat uh, de woordvoerder van de textielbranche, Jeroen van Dijken vindt dat er weinig gebeurd is aan het verbeteren van de omstandigheden van de begaalse arbeiders in de textielindustrie daar. Uh, vinden ze het nodig om een uh, convenant in het leven te roepen, waarbij dan woorden als duurzaamheid en verbeterde arbeidsomstandigheden regelmatig voorkomen. Ook uh, Lilian. Uh, Blaumann, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, die heeft het allemaal ondersteund. Het is heel opvallend dat dit vrouwtje regelmatig naar Bangladesh vliegt, om daar ja, overal haar commentaar te spijen op de industrie daar. Eh, terwijl er ook tal van andere dingen gebeuren daar. En eh, daar heeft Jurjen toevallig wat nieuws over. Want Jurjen, wat is er allemaal gebeurd daar? Ja, ik heb uh, nieuws uit uh, Bangladesh. Want de leider van de, van de moslimpartij, die wordt uh, opgehangen. Oké, okay, het is een partij die niet aan de macht is. Nee, nee. Maar ah, Goed, het is belangrijk te weten, de meeste mensen weten het niet... in de Bangladesh is de PvdA aan de macht, hè? de arbeiderspartij. Of in ieder geval een partij die daarmee gelieerd is... met het internationale verbond van arbeiderspartijen. Dus dat is een beetje hoe ze met de oppositie omgaan daar? Nou ja, het is, het is deels natuurlijk ook wel een beetje... het zijn niet alleen arbeiders, maar het is ook degene die... Uh, ze, ze, ze doen wel iets goed uh, laat, laten we dat vooropstellen in uh, rond de, de jaren 70 is er een revolutie geweest en daarvoor waren de Pakistanen de baas uh -huh. en die Pakistanen die hebben heel wat uh, hindoes vermoord want ja je weet wel hoe het in Pakistan gaat uh, daar, daar gebeurt het nog iedere dag dat, uh, dat, dat uh, mensen die bijvoorbeeld christelijk zijn dat die, uh, dat die uh, geen leven uh, hebben en uh, deze regering is wel vrij uh, seculier, laat ik het zo zeggen. Maar Pakistan zit nog steeds. Hè? Pakistan ontvangt natuurlijk wapens uit de VS. Uh, Daar heeft uh, Rand Paul ook al commentaar op gegeven. Maar Pakistan zit nog steeds wel een beetje te roeren. Hè? Want uiteindelijk willen ze... Nou ja, ze zijn, hebben oorlog met India. Uiteindelijk willen ze natuurlijk die hele Britse kolonie... Willen ze willen ze in taliban-achtige handen hebben. Mm. Nou, dit soort partijen... die wordt ook gesteund... vrij openlijk... door Pakistan. Okay. Dus je zult... Uh, na de ophanging zul je ook... Uh, die uh, naar verluidt... als dit, dit wordt uitgezonden... afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden. Maar daar we het op dinsdag hebben we opgenomen... weten we het nog niet... of het gaat uh, lukken. Maar hè, de, dan, dan zul je ook... Als, als een van de eerste landen... die het gaat veroordelen... Dat zou Pakistan zijn. Oh, Oké. Okay. Ja, dus je moet het inderdaad ook een beetje zien als, uh, als, als wel ja, dat, dat, dat het wel wat genuanceerder is dat het een willekeurige oppositiepartij is. Het zijn natuurlijk allemaal mensen met politieke agenda's uh, die worden opgehangen. Dus het is niet, niet zo dat het, dat het kwaad het goed ophangt of dat, het, uh, dat, dat, dat wat nu in Bangladesh uh, aan de macht is, dat het 100% P van de A is. Want in veel opzichten, hè, met uh, veel lagere loonbelasting, is Bangladesh veel minder socialistisch dan uh, hier in Nederland. Okay. Ja, ook de btw stelt daar minder voor. En nou, in principe, uh, zolang je de onderbetaalde ambtenaren maar een beetje omkoopt, dan heb je weinig last van de overheid in Bangladesh. Mm -hmm. Dus wat dat betreft is het in veel opzichten is best wel libertarisch. Uh, behalve ja, dat dit soort partijen natuurlijk. Uh... Ja, maar ik bedoel de, de vrijheid van meningsuiting is daar ook niet uh, wat je noemt, hè? Nee, nee. Enerzijds heb je natuurlijk die fanatieke moslims. En uh, ja, die zijn nu boos hè, dat hun leider wordt opgehangen. Dus uh, uh, ja, deze week is, is er gewoon een aanzienlijke terreurdreiging. Want ja, zij willen natuurlijk revolutie. Ja, ja, ja. En dat er niet meer uh, van dit soort mensen worden opgehangen. En het liefst willen ze dan een, uh, een soort van sharia-bewind uh, gaan invoeren. Dus ja, dat krijg je nu wel natuurlijk. Dat die mensen dat, dat die, dat die de komende week heel obstinaat zullen zijn. Omdat, uh, ja, omdat een van hun grote... ...grote leiders wordt opgehangen. Ja, hadden ze dan niet voor iets anders kunnen kiezen? Want ze, ze weten toch dat dat gaat gebeuren als ze een leider ophangen? Dan gaat ja. de achterban, die gaat het moeilijk doen. Ik bedoel, ja. Of willen ze dat juist? Nou, je, je, je, je weet niet wat, uh, wat voor impact dat zo'n persoon kan hebben. Hè? Ik bedoel, inderdaad, als jij... Ja, die man heeft fans. Die man heeft fans, inderdaad. Ja, en als je Justin Bieber gaat ophangen, dan weet je ook dat, ze, dat alle fans uh, <laughs> ja, <laughs> ja, heel ja. erg moeilijk gaan doen. <laughs> dat, uh, dat begrijp ik inderdaad. Ja. ja, Het is inderdaad een beetje, ik, ik, ik, ik weet dat, dat, dat sommige ex-libertariërs het, het, hetzelfde, hetzelfde een beetje voorstellen om, om, om dit soort dingen ook in Nederland uh, te doen. Stel dat je heel erg uh, naar anti-fanatieke islam bent, wat beter is of zo'n persoon ophangen of uh, hem laten leven, waardoor uh, ja, de mensen inderdaad ook minder op ze zullen wonen. Ja, ik denk zelf, als je het uh, op een libertarische manier uh, oplost, is het gewoon van joh, uh, van NAP, jij mag gewoon op je eigen stukje grond, mag je je eigen... Uh, Moslimstaartje oprichten. Gewoon mm -hmm. als jij de eigenaar bent van dat stukje grond, dus een paar vierkante meter of zo die je hebt gekocht. Mm -hmm. dat, dat is jouw privéterrein en daar mag je gewoon uh, zo moslim zijn als je wil zijn. Ja, maar waar. daarbuiten gelden andere regels. Ja. Maar uh, andere we, we gunnen kant, je wel al die vrijheid. Ja. Aan de andere kant, stel jij bent nabestaande van, van, van zo'n Indo familie... die uh, in die tijd nou, gewoon is uh, vermoord door het bewind waarin, waarin deze partij... Een, een, waar, waarvan deze partij een, uh, een onderdeel uitmaakte. Hij bedoelt het uit, de oude zeer wat er nog leeft. Ja, inderdaad. Of hun of, of kinderen of nabestaanden. Hey, het leeft er is daar nog wel uit. wat gebeurd. Ja, ja. En dan is even de vraag... Nou ja, dit is natuurlijk een oude man... en in hoeverre dat hij daarvoor verantwoordelijk is... dat, ja, dat kun je afvragen. Maar het is natuurlijk wel zo... dat zo'n uh, dat, dat, dat, dat zo streng islamitische partij dat hij natuurlijk ja, het liefst een een, een samenleving heeft. Ja. En dus dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de genocide... Uh, of, of voor alle moorden die er hebben plaatsgevonden... dat is niet onlogisch, laat ik het zo, uh, zo zeggen. Ja, ik wil te zeggen, er leeft nog allemaal uh, oud zeer daar. Ja, ja er leeft, uh, leeft best nog wel wat oud zeer. Het enige wat je, ja, wat je kunt afvragen uh, is of zo iemand het voldaan heeft aan het NAP. Als je zou hebben voldaan aan het NAP... dan zou ik inderdaad zeggen... nou ja, geef hem een eigen stukje... moslim. Uh, nee, nee die moet je gewoon zelf kopen natuurlijk hè. Ja, dan <laughs> nu... je, wat ik bedoel is zeggen... gewoon je eigen huis, weet je wel. Ja. Daar kan je lekker... of je, je gaat met een straat hè. Je woont met uh, 20 moslims in een wijk. Nou ja, met elkaar ga je daar... Uh, gewoon je eigen, je eigen ghetto... door je eigen moslimdingetje. Prima. En die Hindus doen hun eigen... En hun eigen wijk, een hindoe dingetje. Ja. ja. Oh, nee, nu vraag ik me wel af, hè, maar met, met betrekking tot, tot, tot, tot die slachtoffers uh -huh. van hè, het NAP is overtreden. Dus wat zou... Ja, slachtoffer deze man daar echt mee heeft gedaan, hè? Ja, gewoon slachtoffercompensatie. Ja. Slachtoffercompensatie. ja. Maar is dat financieel of mogen de slachtoffers hem ook... Uh... Ja, dat, dat zou een rechter dan over moeten beslissen. Dat zo zou het in een libertarische samenleving gaan. Ik bedoel, ik denk uh, ophangingen en dat soort dingen, dat, uh, dat, dat past daar niet in thuis. Maar uh... <laughs> ja, het is, het is gewoon, uh, ik geloof echt in uh, financiële uh, compensatie dan. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, mensen opsluiten in een gevangenis op kosten van de samenleving dat... Er wordt alleen hele de hele samenleving een slachtoffer van. Ja. Dus, uh, daar geloof ik niet in. Maar ik denk wel uh, inderdaad uh, slachtoffercompensatie. Maar. Door bijvoorbeeld dwangarbeid als die man het geld niet heeft. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Uh, ja. ja. In ieder geval, <laughs> Bangladesh zit daar zo te zien nog uh, ver vanaf. Mm -hmm. Is er een lichtpuntje daar? Is er een, een, een, een soort libertarische partij? Of zijn er al een aantal, weet je of er een aantal Bengalen... Uh, Bekend zijn met Murray Rothbard of Mises? Ja, er zijn twee die in Europa leven die, waarvan ik weet dat ze Libertariërs zijn. Okay. Eén die zit in de UK en één zit in Zweden. Oké. Okay. En ja, ik weet dat, dat, uh, dat het ook, uh, ook in Bangladesh is alles iets geprobeerd. Maar ja, je hebt daar ook uh, een beetje, zoals in Amerika, dat de drempel best wel hoog is om, uh, om mee te doen. Dus zijn daar dus wel verkiezingen, maar in principe is het niet een, een, een vrij land. Dus uh... mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant, echte libertariërs, die hebben ook weinig op met de vertegenwoordigde democratie zoals we, uh, zo we die hier in Nederland hebben. Klopt. Dus ik weet ook niet wat beter is. Ja. ja, ja. Nee, Goed, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. We gaan even weer naar de helstaat Venezuela. Iedere week komen ze weer terug. Ja. <laughs> Want wat is er nu weer aan de hand? Uh, waar hebben ze nu weer schaar staan? Nou, binnenkort aan huisdieren zo te zien, omdat ze dan gegeten zijn. Ja, ja, zijn uh, huisdieren aan het eten. <laughs> ja, en dat is dan de huilstaat waar, waar Obama zijn verkiezingsleus van gestolen heeft. Uh, oh, serieus. Ouch. Ja, want uh, uh, die was, Hope and Change was origineel van Chavez. Uh, Oké, okay, nou, ik compagnie. denk wel dat hij meer moord op zijn geweten heeft, Obama. Dus in zoverre Change. Ja, ja. Bijvoorbeeld, uh... Ja, het verschil met Bush inderdaad is dat hij uh, meer drone-aanvallen heeft. Uh... Ja, ja. En voor mij gaan er per target 41 onschuldigen dood. Ja, zoiets. En ook een hele hoop kinderen, veel kinderdagverblijven, kinderdag blijven, trouwerijen, dat soort dingen. Oh. Ja, en hij heeft ook enorm veel wapen verkopen gedaan. Dat is, ook daarin heeft hij Bush uh, weer verslagen. Ja, bijvoorbeeld, voor mij ook aan Egypte en saudi arabië terwijl hij heel jemen in puin leggen. een van de grootste militaire rampen van deze eeuw al. Ja. <coughs> Bizar. En, en er is laatst ook 80 landen die, landen, de regeringsleiders daarvan, die maakten bezwaar dat de VS uh, ja, heel vaak ziekenhuizen bombardeert. Dus <laughs> ja, we hebben ja, natuurlijk één keer de, <coughs> in Koemdus de... gehad, maar, maar het is al, uh, gebeurt kennelijk veel vaker. Ja, twee keer artsen zonder grenzen. Dat was ook het bizarre dat de ene Nobel Peace Prize naar de andere bombardeerd. Ja, <laughs> dat. <laughs> de, dat geeft ook wel de waarde aan van de Nobel Peace Prize natuurlijk. Ja. ja. Maar even terug naar Venezuela, want daar gaat het bericht over. Dus er is een aan voedsel en daardoor gaan ze dus de, uh, ja, over op katten en duiven, lees ik hier, en honden. Hmm. Maar dat zijn nu nog de straatdieren, neem ik aan. Hè? Oh ja, laatste, ik heb dit niet meer helemaal gevolgd. De laatste wat ik van Venezuela heb gehoord, dat ze, dat, uh, ze niet meer voldoende geld hebben om geld te drukken. Ja, klopt wel dan vorige week. Ja, en ja, dat begon al met een tekort aan toiletpapier. Dus het... ja. ja, tekort aan condooms, tekort ja. aan bier. Overal waar de overheid zijn handen op legt, daar uh, ontstaat een tekort. Uh, maar dat toiletpapier, toiletpapier kon je nog tijdelijk oplossen met geld gebruiken als toiletpapier ja, natuurlijk. Uh, uh. Ja. <laughs> maar volgens mij kan je nog geen bier maken van Fiat. Um, ja, dan gaan we verder voor. Nou ja, iets wat heel dicht bij de staat Venezuela komt. Dat is natuurlijk GroenLinks. Jesse Klaver, uh, wat is er ermee aan de hand? Joh? Lo loonbelasting voor robots? Ja, dat is zo'n probleem dat als uh, links het minimumloon weer wil verhogen... met het uh, gestelde ideaal dat onderklasse meer loon zou geven. Ja, Libertariërs zeggen dan altijd van nee, dan worden ze werkeloosheid. En het is ge geen garantie op een baan. Het is alleen dat de banen verboden worden die... Uh, ...onder dat niveau liggen. Dus lage productiviteit. Mensen die een lage productiviteit hebben... ...die hebben dan geen baan meer. En ja, dat zie je nou ook in de VS. Hadden ze ergens het uh, minimumloon weer verhoogd... ...tot 15 dollar per uur. En dan zie je dat bijvoorbeeld iets als McDonald's... Uh, ...die gaan dan automatiseren. Die gaan enorm berg robots erin gooien... ...om... Ja, omdat ze de loonkosten eigenlijk niet kunnen doorberekenen in de prijs. Omdat mensen dan geen hamburger kopen voor dat soort bedragen. Mm. En ik denk dat, dat ze dat ja, aan de linkerkant dan als een bedreiging zien. Het is een soort concurrentie. En ik denk je, ja, dan gaan we maar robots ook fiscaal. Want dat is natuurlijk raar als je een, een persoon hebt die werk doet. En die kan je belasten, Daar je, die kan je mooi uitbuiten. En als je dan die persoon vervangt door een robot, die robot kan je dan meestal niet meer belasten, zeg maar. Ja, wat er in feite achter zit is dat hij een robot niet kan bedreigen met de dood. Tenminste, daar is hij niet erg van onder indruk. En een werknemer wel. Ja. Als je die dreigt op te sluiten, dan kan je hem halve salaris afpakken. Maar bij een robot, ja, die, die doet dat niet. En ja, ik had er zelf ook wel eens over bedacht dat... Bijvoorbeeld, vroeger was het heel erg leuk om in Frankrijk druiven te gaan plukken. Dat waren heel veel studenten die gingen dat doen. Nou, en dan kreeg je gewoon gratis eten en wijn. Je had een hoop lol, maar je verdiende er niet zoveel mee. Maar je zat er mooi weer en uh, nou ja, uh, er werd nog wat geflikvlooid en zo. Maar tegenwoordig, als je naar Zuid-Frankrijk gaat... dan zie je daar allemaal van die robots. Het hele, hele beroep is, is daar ook weggevaagd. En dat moet natuurlijk vervelend zijn voor de machthebbers... die die, die robots niet meer kunnen belasten. En daarvoor die druifplukkers nog wel. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik heb dan altijd het idee van... Ja, daar zou je toch een, daar een soort creatieve oplossing voor kunnen bedenken. Dat je zeg maar... dat het aan de buitenkant een robot lijkt. Een soort, soort groot ding dat... Uh, ja, een... een ...grote sigaar die over die druiven rijdt... En, of ...over die uh, ja, wijnranken. ...en dan als die er voorbij is geweest, die sigaar... ...dan zijn die, die druiven geplukt... ...maar aan de buitenkant lijkt het net een robot... ...maar aan de binnenkant zitten gewoon uh, druivenplukkers... <lacht> ...voor de belasting lijkt het al een robot... ...die kun ze al niet belasten... ...aan de binnenkant uh, zijn het gewoon werknemers... Ja, ja, ja. ...maar uh, <coughs> nou, dat zou er een mooie oplossing voor zijn misschien... ...maar uh, GroenLinks die... Uh, die denkt er anders over en die wil robots gaan belasten, wat er in feite op neerkomt dat ze de eigenaars van de robots belasten, denk ik. Ja, inderdaad, Ja, dus, ja goed, uh, hoe groot is de kans dat het er doorheen komt, weet je wel? Ik bedoel, uh, ja, wat is GroenLinks eigenlijk? Ja, dat zal misschien niet zo groot zijn, maar het feit dat ze het idee hebben, dat is wel van, ja, je moet alle competitie, je moet alle mogelijkheden voor werkgevers om uh, goedkoop producten aan te bieden aan mensen, moet je afsluiten. ...en dan hebben ze maar één, één uh, mogelijkheid erover... ...en dat is die, die veel te dure uh, GroenLinks stemmer aan te nemen. Zeg. Ja. Heb je dat boekje toevallig nog gelezen van Jesse Klaver? Uh, wat was nou, iets... Economisme. Economisme, ja. Ik heb niet gelezen. Nee. Okay, okay. Ja, ik, weet niet, ik heb het zelf ook niet gelezen... ...alleen iemand horen zeggen dat het uh, de essentie van het verhaal is... ...dat uh, ja, economische cijfertjes doen er niet toe. Het gaat om idealen. Weet <lacht> je wel, ja... Hitler zei dat ook al, hè? die had een hekel aan economen, die, uh, die vond, ja, het gezeur overal die cijfertjes en, uh, en geld, uh, het gaat om grote ideeën en idealen verwezenlijken en uh, ja, ja, die ze passen voor. zich maar aan eraan. Zijn salaris veranderen in alleen maar nulletjes, dus de cijfers er toch niet te doen. Dan kan hij puur op idealisme draaien. Nee, hij, hij had zelf uh, hij kwam zoveel aan zijn trekken natuurlijk. Nee, maar ik heb het over Jesse Klaver. Ja, okay. als, als het toch niet te doen. dan vind ik prima om daar mee te gaan met betrekking tot zijn uh, salaris. Ja, kijk eens wie daar het café binnenkomen lopen. Dat zijn Klaas en Lucas. Hallo. Hoi. Hallo. Dog. Ja, dat wordt nog gezellig hier. Oh. We hadden het net over, uh, over GroenLinks. Uh, Jesse Klaver. He, heeft iemand dat boekje van hem gelezen toevallig? Ja, elke dag. Elke dag. <laughs> dat is een bijbel voor jou, economist. <tog> <laughs> Vertel, wat vertelt hij allemaal? Nee, ik heb nog nooit iets van hem gelezen. <laughs> Oké. Okay. Nou, het verhaal uh, ging over uh, de loonbelasting voor robots. Dat is weer een nieuw uh, ballonnetje van uh, GroenLinks. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Als zoiets doorgevoerd zou worden? Oh, ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat uh, als er nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij zijn, dat die altijd zullen worden belast. Ja. Je, je maakt mij niet wijs dat tenzij we ons uh, met geweld verzetten, uh, ...dat wij uh, dingen kunnen ondernemen zonder dat daar belasting over wordt gegeven. Mm -hmm. yeah. Daar denk ik daarover. Ja, Lu Lucas, wat zijn jouw gedachten? Ik denk dat die uh, robots op een gegeven moment... Uh, ...dan zelf belastingvluchteling worden... ...en mm -hmm. dan uh, zichzelf verplaatsen naar andere landen... ...waar uh, ze niet aan die belasting onderhevig zijn. Mm -hmm. En daar uh, goed hun werk kunnen doen... ...mits uh, daarvoor natuurlijk wel de technische specialisten aanwezig zijn. Als je die niet in de buurt hebt, dan uh, ben je nog nergens... Maar gelukkig ben je dan in uh, bijvoorbeeld Polen of Tsjechië, ook Roemenië, uh, ben je gewoon aan het goede adres en daar uh, zijn genoeg vakmensen uh, beschikbaar die dan, uh, ook jouw robotpark uh, kunnen onderhouden. Zonder ja, dan gaat uh, dan gaat GroenLinks gewoon zeggen dat de robots uh, worden belast in het land, ook waar ze zijn gefabriceerd. Dus als ze ooit in Nederland zijn gemaakt, dan vallen ze altijd onder het Nederlandse belastingrecht. Nou, dan gaan ze gemaakt worden in Polen. Ja, oké, okay, maar dan, dan is het zo dat alle producten die zij maken, die ze op de Nederlandse markt willen hebben, worden dan belast. Ja, import Kijk, er, er wordt altijd de, de, de belast... het is nooit zo dat de overheid zegt, nou dan moet onze begroting maar naar beneden. Kijk, dat gaat nooit gebeuren. Het is altijd zo dat er, nou worden gewoon nieuwe dingen belast, zodat toch zeg maar, genoeg geld binnenkomt om die altijd groeiende bestedingen te kunnen bekosten. Ja, ja. ja, de vraag is natuurlijk als de robots belast worden, of ze dan ook stemrecht krijgen. <laughs> als je in één land mensen met zo'n uh, kapje opzet die hun hersengolven leest en dat overstuurt naar een ander land waar dan die robots uh, bestuurd worden en de producten produceren, waar moet er dan, moet er dan belast worden? En moet die robot dan belast worden of moet die, die nou, als, bestuurder als die, dan belast worden? Als die poppetjes in Nederland zitten, dan, dan bestaan de wetten al, dan is het gewoon een vestiging in Nederland. Ja. Dan valt het gewoon onder het Nederlands belastingrecht. Dan betaal je gewoon in beide landen belasting. Ja, in dit dat geval het, het dat, zouden... dat, kun je, dat kun je vooral met bestaande wetgeving. Kun je dat al zo doen? Dus dan het gaan idee was, beide, geloof beide ik beide dat beide landen. gaan een volledige ondernemerschaps- en winstbelasting heffen. Ja, het punt, natuurlijk, met robots belast is dat het net ook al. voordat je in de uitzending kwam, uh, over had. Dat ja. de robots. kun je niet met geweld bedreigen eigenlijk. Ze dus geen geld hebben. Je kunt robots niet, nee, je kunt robots niet zelf belasten. Zeg maar Je moet altijd een eigenaar belasten of zo. Ja. En ja, dat lijkt me een beetje. Ja, ja, dat, dat als, is, je, als, je, als je drugs of prostitutie belast, dan belast je ook gewoon de mensen die het doen. Of ja, je belast dat geen, geen het, drugs. Het, nee, nee, klopt. Of uh, autobelasting is ook gewoon de mensen die het bezitten. Dus uh, elke belasting is gewoon uiteindelijk wij. Ja, <laughs> zelfs ja, ik als, denk dat is, zelfs dat als je voor... corporaties die een brievenbusfirma hebben, belasting laat betalen of meer. Dan is het nog steeds onze portemonnee die verder open moet om dat te bekastigen. Nooit... Natuurlijk, maar uiteindelijk ja. wordt er bij het belasten van onze corporatie wordt er altijd weer een mens bedreigd. Maar dan wordt er altijd ja, uiteindelijk de, de CEO of zo bedrijf. Dus eigenlijk, nou ja, de, eigenlijk is het de onderneming, een, is een robotbelasting is een, ja. is een belasting op de CEO die de eigenaar is. Of de, ja, de aandeelhouder die de eigenaar ja, is van de, van ja, de robot. De, de, de, de, de onderneming heeft wel of geen bestaansrecht. En de consument, wij uiteindelijk moeten altijd de belasting betalen. Dus ja, dat... de onderneming die legt het altijd door. En in zekere zin wordt je wel met geld bedreigd. Maar in het in opzicht van een ondernemer is het gewoon puur dat die ondernemer, ja die kan wel of niet bestaan. Maar wij kunnen niet stoppen met bestaan. Dus het, het, het, het eindigt altijd bij ons. Het is niet zo dat, oh ik, ik word bedreigd met belasting, anders stop ik gewoon met bestaan. Ja kan, ik kan zelf plegen, maar... Normaal is je... <gacht> je, je, een ondernemer jij... moet ook bestaan natuurlijk. Het is al een, bedoel een, bedoel je om, een ondernemer, kun je, is die, een ondernemer kun je ontbinden. Een ondernemer kun je ontbinden. Hij heeft het wel... over BV's en dergelijke, juridische rechtspersonen. Ja precies, maar die kun je ook ontbinden. Die kun je ja, inderdaad ontbinden. Ja, en, en ook een, een eenmanszaak kan gewoon stoppen te bestaan. Maar uiteindelijk zijn het altijd wij. De, de, de mens, die, die wordt uiteindelijk altijd natuurlijk... Uh, ja, dat, het zijn allemaal termen en zwarte boksen en allemaal labels. Maar uiteindelijk zijn jij en ik, wij moeten onze beurs trekken. Ja, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Uh, Juncker, hey, daar hebben we hem weer. Master of lies. Ja, ja, ja. Maar if you get, get serious, though. you, you have, have to lie. Have to lie. Uh, uh, in ieder geval, hij klaagt. Hij heeft wat te klagen, want uh, de premiers in uh, de Europese Unie... die luisteren te veel naar de kiezers. Noem één voorbeeld dat ze dat ooit hebben gedaan. Ja, precies. Ik had ook al zoiets <laughs> van... Uh, Sinds wanneer? welk land is dat dan? dan uh... Ga ik emigreren. Het ja. is een briljante kop natuurlijk. <laughs> ja. Het is ook, geeft ook een, een, een fase van ontwikkeling aan. Dat ze zo arrogant zijn dat ze dit soort dingen kennelijk gewoon kunnen zeggen. Ook, ook ja. wat Juncker eigenlijk al zei. Dat hij dat loog, dat, daar kan hij gewoon mee wegkomen. Dat, dat hij maakt, heeft helemaal geen gevolgen. Dat, nou ja, dat geeft wel aan hoe, hoe, hoe krachtig ze uh, ervoor staan, denk ik. Ja, maar goed, niemand ja. kan op hem stemmen, dus... Uh... Ja, precies. Dat is ook wel zoiets. Hè. En nog steeds noemen ze zichzelf zelf een democratie. En doet, <laughs> ja, dat is ook allemaal geen probleem. Uh... Ja, maar China ook, toch? Ja. People's Democracy, doel. Ik wil ook wel een mooie uitspraak vinden in dit artikel. Martin Schulz, voorzitter van het Europese parlement, viel hem bij. Met de opmerking dat de Europese Raad vooral bestaat uit verkopers. En maar uit een paar echte staatsmannen. Zoals? Ja. ja, hij is waarschijnlijk... Uh, ja, zelf een staatsman, een junker zal een staatsman zijn. Het zijn <laughs> natuurlijk allemaal verkopers. Want zijn, ja. In feite verkopen ze de onderdaan aan de hoogste bieder... Uh, uit de corporatistische uh, hoek. Uh, uh, ja, uh, uh, uh. Sebastian had ook alweer... We hebben altijd zo'n grapje vroeger van... Uh, een, een, een vertegenwoordiger in stofzuigers verkoopt stofzuigers, een vertegenwoordiger in encyclopedieën verkoopt encyclopedieën en een ver volksvertegenwoordiger verkoopt het volk. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Lecture are an auction of still to be stolen goods. Yeah. Ook zo bekende, ja, voor is bekende, ja. Ik hoop dat het weer van een paar mensen, voor een paar mensen de ogen heeft geopend en daar de volgende uh. keer bij de verkiezingen nog een keer aan terugdenken en... Dan een uh, ja, verstandige bij, besluit. Bij de kiesingen nemen, maak je het, het verschil. He? <laughs> Kiezingen zijn er om het <laughs> verschil te maken. If voting would matter, it would be illegal. Um, ja, dat is ook nou, allemaal... Het rare vind ik net. Dit we hadden het te eerder over de privatisering van de NS, die geen echte privatisering is, maar toch ja. blijft iedereen altijd maar herhalen dat de NS geprivatiseerd is en dat het daardoor misging. En ja. hierbij wordt ook vaak we blijven onszelf een democratie noemen ja. en ook de EU we zijn het niet eens er worden de hele oorlogen gevoerd om ergens anders democratie te brengen ja. uh, vanuit God. een ivoren toren dat wij een soort democratie zouden hebben en, en kennelijk ja, ze geven, geven ze dat zelf niet eens meer toe ja. en bij andere ja. mensen vermoorden is legitiem als de meerderheid in een ander gebied dat heeft beslist althans ja. de <coughs> I mean it's fucked up man ja <coughs> <Yeah. coughs> Maar ah, goed, um, gaan we naar het volgende bericht toe. Veiligheid, daar gaat het allemaal over. Ja. ja. Er staat een econoom in het vliegtuig. Dat is een leuk begin voor een mop. Maar, uh... Kijk, ik vond differentiaalvergelijkingen ook altijd al erg gevaarlijk. <laughs> <laughs> nou, jullie weten allemaal waar het over is. Leg even uit aan de luisteraar. Ik heb alleen de, de kop uh, gelezen. Okay. Ja, het gaat over Guido Menzio. Dus een 40-jarige e hoogleraar aan de Universiteit van Pennsylvania. Hij is ook hoogleraar. Dat vind ik ook weer. Uh, dan is het toch nog weer... Enigszins rechtvaardigheid. <laughs> ja. En hij zat in het vliegtuig een uh, differentiaalvergelijking op te lossen. En uh, dan ging hij ging naar een congres toe. En toen uh, zat een vrouw naast hem die rond een praatje en daar deed hij de rond Nors tegen. En toen zag ze die scribbeltjes die, die allemaal, uh, die wiskundige gekriebel. Toen was het een. Uh, <laughs> een, uh, een een Arabier die op het uh, putst stond zelfmoord te plegen. <laughs> Zelf op het op het de zelfmoordnood aan het schrijven. <laughs> <Ja, ja. Ja. laughs> Zo'n impl imploderende formule aan het opschrijven. Zo had dat aangegeven toen was hij <laughs> een vliegtuig gehaald. <laughs> Mooi. Toen <laughs> staat er bij de vrouw in dertig op slippers blond. <laughs> <laughs> dat in de nog wel. Dat is uh, toch wel een beetje... <laughs> ja, maar je kunt een ander dus nogal wat aandoen. Ja. Ja, zeker. Je, iemand, je kan iemand gewoon laten oppakken in het vliegtuig. Ja, ja. ja. En dit is niet een uh, op zichzelf staand incident meer, want het is natuurlijk al sinds uh, When You See Something, Say Something, als zo'n campagne. Maar moet deze gewoon nu die, ook de rest van haar leven die, reparatiebetalingen doen aan deze manier? Nee. Nee, ja, ja, alleen al van de gewoon zonder uh, klierscheuren vanaf. Die loopt nou overal rond te bezuinigen dat ze een uh, zelfmoordaanslag voorkomen heeft. <laughs> <Ja>. <laughs> Iedereen goed zo, vrouw, goed gedaan. <laughs> Ja, ja, ja, ja dat zou wel, zo zou het eigenlijk gaan dan, hè? in een echt mooie wereld dat dan die meneer mm -hmm. dan ook maar gewoon, zeg maar, uh, bekend. Dat hij uh, ja, eigenlijk, eigenlijk van plan was om een aanslag te plegen, omdat ja. dat de makkelijkste manier is om mm -hmm. verder te gaan met zijn leven. Want als hij hem niet bekend, ja, dan, dan wordt het alleen maar moeilijker voor hem. Ja, ja, ja. En, nou, iemand, iemand, iemand heeft hem aangeklaagd, dus ja. Ja, dat is een beetje Kafka-achtig, wordt het dan. van ja, Als hij gaat zeggen: nee, maar het is gewoon wiskunde, nee. Dan haalt hij zich nog meer ellende op de hals. Dus dat hij ook echt gewoon in de mede komt: ja, ik, ik, ik, ik, ik zie nu beter in, maar ik, ik was inderdaad op een fout pad. Ja, maar die okay. mensen daar die hem gearresteerd hebben, zijn mensen die vaak ja. niet hoger dan een A C hebben gedaan. Die weten niet eens hoe een wiskundige vermoeden eruit ziet. Dus. Nee, ja, maar dat niet val, alleen. Het is alleen dit... maar de orders op die <laughs> Precies, en dan mag het. <laughs> oh, yeah. Maar dit is, dit is als incident is het heel typerend voor de paranoïde die er die er heerst. Ja. Yeah. En het was ook al niet zo lang geleden dat er stond iemand in een tuin te sproeien... ...en toen keek zijn buurman en zei volgens mij heeft de buurman een wapen. En die belde ja. de politie in die kamer en die schoot hem gelijk dood. Ja. Die zagen dat kennelijk ook niet. En dat en soort dingen gebeuren zo... er wel dat heel veel. 1-0 voor verdeel en heers. Ja. Wij, wij houden is. ons met elkaar bezig en niet met ons... Er is eigenlijk maar één tegenstander en dat is mensen die macht over ons claimen. Ja. Maar zolang we daar niet mee bezig zijn... 1-0 voor de machthebber, dus of machtclaimer, en dat is dit ook. Zo, we houden ons zelf lekker bezig, we praten erover, en nou, dat houdt ja, gewoon in dat we niet energie besteden met het bestrijden van onze enige tegenstander. Ja, nou ja ik denk dat er ook achter zit dat, dat het een gezamenlijke identiteit kweekt. Ik denk dat ze dat in Europa ook wel gaan doen. Want je creëert een enorm wijgevoel als je een zijgevoel creëert. En ik denk ja. dat, dat ze daar in Europa ook wel. Want ze zitten natuurlijk een beetje mee in de maag dat het maar niet wil lukken dat er een Europese identiteit is. Want dan is het heel moeilijk om mensen Europees te belasten en Europees te controleren. Die nationale grenzen die zitten daar heel erg in de weg nog aan die nationale identiteit. Ik denk dat als je nou maar genoeg van die uh, moslimaanvallen hebt, dat ze dan vanzelf een soort wijgevoel gevoel bestaat, wat je ook krijgt na zo'n aanslag in Parijs. Dan hij, wij zijn allemaal uh, Parijzenaars of uh, dat soort opmerkingen krijg je dan. Ja, ja. En ik denk dat dat, uh, ja, dat dat ook wel een secundair doel is om, uh, te, ja, om een identiteit te creëren. Vanuit het, het Westen eigenlijk, zeg maar. Want het is eigenlijk ook, hoort Amerika daarbij, denk ik, dat heel het Westen is. Dan wordt dan aangevallen en, Heel het Westen heeft dan een gemeenschappelijke identiteit. En kan dan ook geregeerd worden vanuit één regering. Klopt, ja. Maar inmiddels is Otto vrij of ook aangeschoven, Otto? Wat wilde je zeggen? Op zich is een wij-gevoel-identiteitskweken-groep... Niet onlibertarisch. Het is niet rechtstreeks in strijd met libertarisme. Nee, maar ik denk dat het doel daarvan is om één regering te krijgen. Omdat dat het wel makkelijker maakt. Uh, je bedoelt uh, van uh, volksmenners over Ja, licht. ik bedoel dat, dat is wat, wat Hitler en al die mensen ook allemaal deden. Is een vijand creëren. En als je dan een vijand hebt dan kan je de bevolking... Eigenlijk gebruik je de, de vijandsbeeld om de bevolking dicht heel compact bij elkaar te... ...te drijven. Een soort jachttechniek is het eigenlijk. En als ze eenmaal dicht, compact bij elkaar zitten... ...dan zijn ze veel makkelijker te controleren. Nou, in combinatie met de verzorgingsstaat, hè? anders werkt het niet. Ja, De dat, Drede dat eigenlijk... Naties ook, die gebruiken de verzorgingsstaat... ...om loyaliteit te winnen. Een verzorgingsstaat trekt in feite ook allemaal mensen... ...naar een centraal punt toe, zeg maar. Want dat zag je bijvoorbeeld bij Rome ook... ...maar je ziet nu in Den Haag en bij Washington ook... ...als je kijkt waar de huizenprijzen nog omhoog gaan... ...dan is het vooral in Washington... ...waar de economie groeit, is dus in Washington D.C... En, en in de, dat zal in, in Nederland ook wel zijn, de nationale overheden in Den Haag, Brussel zal het wel goed doen. Het komt omdat daar het geld vandaan komt en daar trekken de mensen dan naartoe. Ja, je zit vooral in Frankrijk al, je hebt Parijs en dan ja, de rest. Heel centraal. De, de ja. rest van Frankrijk. Maar in Rome was het ook zo, Rome had op een gegeven moment uh, ja, ook dikke uitkeringen natuurlijk met graan en wijnsubsidies en op een gegeven moment zelfs vlees. Mm -hmm. En Rome telde meer dan een miljoen mensen en in, ja, ik geloof dat het in, in, in 30 jaar ook terugviel naar, naar iets van uh, 28.000. Dus toen dat in elkaar stortte zeg maar dat hele systeem. Ja. In hoeveel jaar zijn Ja, in een paar decades of zo is dat gebeurd. Dus is heel snel. Ik heb gelezen dat als het, het niveau wat er iets onder zit, 20.000, werd bereikt zo'n beetje in 1100 naar Christus. Dus dat zou iets langer geduurd hebben. Nou, jullie hebben allebei gelijk, eh, jongens. Ik heb even een grafiekje erbij gegoogeld en... Uh... Je ziet dat uh, in de derde eeuw, daar uh, gaat het allemaal langzaam naar beneden en uh, vanaf 400 tot en met 600 is het, uh, ja, keldert uh, de bevolkingshoeveelheid van uh, Rome enorm en tot een punt van rond de 30.000. En daarna gaat het echt geleidelijk aan naar beneden tot de uh, 20.000 inwoners in uh, 1100. Maar ja, dat kan je ook wel zeggen over de munteenheid van Rome, dat uh, was ook een drama. Ja, ik weet dat in ieder geval dat, uh, dat de munteenheid... die is inderdaad vrij langzaam in elkaar gestort in Rome. Als je kijkt, hoe dat, uh, dat, daar ging wel 200, 300 jaar overheen of zo... voordat de uh, denarius helemaal uh, pleiten was. Ja, wat eigenlijk over die econoom met zijn uh, wiskundekrabbeltjes... die van een vliegtuig gehaald was? Uh... Nee, ik denk dat je wel meer van dat soort incidenten krijgt... van, uh, van die wiskundeprofessor. Uh, ja, naarmate de paniek toeneemt... dan zie, zien mensen ook overal steeds meer... Terroristen, zeg maar. Je gaat alles, alles anders zien. Als je iemand een beetje raar ziet doen, dan denk je: oh, dat zal een terrorist zijn. Hè. Ja, maar dan gaan we even naar uh, meneer Koenders. Uh, ja, Bertie Koenders. Die ah. hebben we weer hoor, onze grote vriend. Uh, de Messias, uh, die gaat uh, Libië redden. Oh, mooi. Ja, ja, ja, ja. Zijn ze van Gaddafi uh, af en dan krijgen ze nou Bert Koenders? Ja. Ik weet niet waar ze blij mee moeten zijn. Het zijn allebei ja. ijdeltijden. Er was toch zo'n hele trotse man die uh, ook uh, voor Afrika's trots wil gaan en een sterke Afrika wou creëren. Die had Afri en die had Libië ook redelijk rustig. Ja, Dat hij, wilde, hij wilde ook goud, uh, gouden dienaren invoeren begrepen. Ja, oh Gaddafi, nou, ja, ja ja. Wat is daarmee gebeurd dan? Oh, die ze samen, uh, samen met Gaddafi er, uh, <laughs> eruit gebombardeerd. Zodat <laughs> het goud geconfiskeerd is. <laughs> Oké, okay, uh, ja ja. Dat hebben ze toen aan de hugo Chavez gegeven. Die wilde het goud terug hebben. Zo schuiven ze dat een beetje de wereld rond, dat ene goud uh, staafje. Ja, ze, hadden, ze, hadden niet, ze hadden niet. Gaddafi had gewoon niet goed door dat het niet van hem was. Ja, precies. Dat had hij verkeerd begrepen. Die dacht: van, nou ja, ik heb, uh, ik heb dat toegeëigend. Ik heb spullen verkocht en dat, uh, ik heb dit uh, bemachtigd. Dan dacht hij dat het van hem was. Maar dat hij had, had natuurlijk zo begrepen. Ook ja, oké, okay, maar dat, ja, dat krijg je dan. Hij had gewoon gedacht, nou, nu kan ik ermee doen wat ik wil, maar zo werkt dat dan niet. Nee. Nee, dat, dat, dat is wel jammer. Hij uh, dacht misschien dat hij een iets grotere boeman was dan hij was. Maar ik neem aan dat deze 2 miljoen die uh, Koeners uittrekt voor de stabiliteit in Libië, dat dat weer op een of andere manier bij een bevriende ondernemers terecht komt hij daar dan? Ja, aan. kijk, als dit soort dingen gebeuren, dan is zeg maar, in het elektronisch bankieren, is zeg maar de bankrekening al ingevoerd van de ontvanger. Dan die plannen, dat zo gaat dat. Het bedrag moet nog worden bediscussieerd. Het, voor heel veel mensen is alsof het nog een, alsof het een nieuw idee is, en wat ook nog niet akkoord kan zijn en dat soort zaken. Maar dan zijn die opdrachten al ingevoerd. Zo gaat dat. En als er naar het akkoord wel. komt, dan soms is de transactie ook al voltooid. Maar ja, het is allemaal maar uh, dat is allemaal maar voor de show. Dat is een nep. Al dat gepraat en zo. Dat, maar die bankrekeningen, dat staat wel, dat is wel duidelijk. Het is ook niet zo dat er nou, ook met Griekenland, het is niet zo dat er nou allemaal mensen nog uh, op het platteland van Griekenland zitten, allemaal maar te wachten tot er steeds weer geld wordt bijgeschreven. Dat, die <laughs> mensen daar, die, die, uh, ja, die, uh, die zal het een worst wezen of wij ze wel of niet helpen. Dat zijn gewoon een paar rekeningen en daar, uh, daar moet af en toe geld op. En ja, die mensen zijn dat zijn gewoon uh, bankrekeningen die hebben helemaal niks met Griekenland of met Griekse mensen te maken. En, ja, die mensen die vinden het alleen maar vervelend als wij dingen gaan roepen of zo, dan moet geen geld naar Griekenland. Want dan denken ze: ja, maar dat is eigenlijk ons geld. Dus, uh, ja. En dat is hier ook zo: dat Libië, dat zit zijn, dat ook zijn een paar mensen. Als wij ze gaan roepen in Nederland, verder ja, moet geen geld naar Libië. Ja, zijn er zijn gewoon een paar mensen die hebben helemaal niks met Libië te maken. Maar denken, ja, maar dat geld, dat, dat is mijn bankrekening waar het over gaat. Dus dat is, dat is heel raar hoe dat gaat. Ik begreep laatst dat het Zika-fonds, dat was ook een heleboel geld voor Zika, beloofd in ieder geval. En daarvan kwam ook weer een gedeelte bij het Nederlands leger terecht. Dan okay. <laughs> vraag je af van, wat gaan die aan Zika doen? Om de ja, rekeningen in orde te brengen die uh, ons moeten helpen, of ons met name... Moeten helpen uh, om de gevolgen op te vangen. Ja, nou, maar dat, kijk een leger. Normaal in oorlogstijd dan heb je zeg maar een vijand. En die zit vaak dan in een andere geografische omgeving. En daar besteedt het leger dan tijd aan om die, uh, ja, dat te onderzoeken. En daar zoveel mogelijk kennis over te vergaren. Maar kijk wij hebben nu ook een leger. Maar wij hebben niet echt een, ja, een geografische vijand. Hè. Ja, er worden natuurlijk wel wat opties gedaan. Van nou, kijk uh, daar moet je bang voor zijn en daar is het... Maar kijk Bij het leger zitten gewoon mensen die weten waar de echte vijand zit. De echte vijand zit in Den Haag. En daar zitten de mensen die kunnen zorgen dat er meer of minder geld en vooral minder geld wordt bijgeschreven. Dat is, dat is ernstig. Dus het leger gebruikt zijn cap echte capabele mensen om te zorgen dat zij uh, de juiste vijand bestrijden. En dat zijn mensen in Den Haag die zorgen dat geld niet op hun rekening komt. Dus dat is gewoon een spel. En het zal me niks verbazen dat er een of andere hele vage stroom is. Dat je denkt, wat heeft daarmee te maken? En dat dan uiteindelijk toch gewoon bij ons leger komt. Maar aan de andere kant is het ook weer logisch. Want welke andere vijand heeft ons leger om dag in dag uit tijd aan te besteden? Geen één toch? Ja, misschien het eigen volk. maar Ik weet niet hoeveel mensen daar werken, maar volgens mij honderdduizenden. Nou ja, de de twee grootste eest... werkgever van Nederland na de ja, politie. En de, de, gewoon de, het, ja, gewoon de, de crème de la crème van die mensen hoeft zich eigenlijk alleen maar bezig te houden met uh, ja, zorgen dat er, uh, mensen in Den Haag niet het in hun hoofd krijgen om geld niet op hun rekening te schrijven. Ja, sowieso allerlei rampen, menselijke tragedies en vijanden en explosies, dat is altijd een geweldig moment om geld heen en weer te schuiven naar, ja. naar het goede doel, maar dan meestal... Naar een fonds die dan weer... Ja, uh, dat dan ja, het vond dat het verspreidt, zeg maar. Ja, maar ik heb, ik heb nog niet gehoord waarom, ja, volgens mij, ik heb nog niet de reden gehoord die volgens mij wordt gebruikt om uh, uh, Zika uh, of, of het Nederlands leger wat dit betreft te financieren. Er zitten uh, militairen uh, die zijn uitgezonden naar de Zika rijke gebieden of Zika potentiële gebieden en die moeten daar dan uh, beschermd worden. Met de bankbiljetten. Ja, dat, uh, dat schrikt uh, Zika-virus af. Dat hebben ze onlangs uh, ontdekt. Um, Schieten dus nou, ja, ben... ze op die, op die basilla, Dat kan natuurlijk ook met een hele kleine minuutje of zo. Ja, uh, en er zitten tegenwoordig vrouwen in de krijgsmacht, dus... Uh, uh, die kunnen dus uh, vooral uh, risico lopen uh, als ze zwanger zijn en uh, ja, zo. Ja, zeggen, stuur ze er niet naartoe, dat is de eerste. Uh... Nee, maar dat is ja. wel slim. Als jij als er... uh, van, onze, van onze krijgsmacht om heel veel vrouwen uit, hoe meer vrouwen hoe beter. Ja, want uh, ik denk dat het qua publieke opinie uh, uh, gewoon iets moeilijker is om op een uh, ding te bezuinigen waar heel veel vrouwen hun bestaansrecht uit krijgen. Ja, en waar kinderen ja, als... kleine hoofdjes van krijgen als je er geen geld naartoe stuurt. Ik zo? Nou, dat was toch het effect. Want die uh, baby'tjes die ja. kregen zo'n klein hoofdje. Waarvan? kan een effect zijn. kan een effect zijn inderdaad van het Zika-virus. Oké, okay, dat snap ik niet. Dat weet ik niet. Wat is dat dan? Leg eens uit kort. Ja, leg, leg het hele wereldpaars uit, want niemand begrijpt het. Nou, google gewoon even een Zika-virus. En dan even kijken naar Wikipedia, Zika-virus. Ja, ook daar zul je het niet vinden. Er is geen uh, uitleg... Uh, voor de reden waarom het Zika-virus veroorzaakt. Of ja. uh, kleine het, hoofdjes. Het bestaat ook al sinds 1945, geloof ik, dit uh, hele zika -gedoen. Ja, het, uh, het, was, het was niet virulent tot een paar jaar geleden. Mm. Okay. Maar in ieder geval, uh, misvormde baby'tjes, kassa. Ja, dat ja. is mm, een jaar geleden is Amerika toch ook... Uh... Een babyverhaal de Eerste Wereldoorlog ingelokt. Babyverhaal? Ja, ja, ja. Duitsers eten baby's op. Oh ja? Ja, Google, maar uh, dat is onder andere door Bernays, uh, Edward Bernays, bedacht. Dat uh, is een propagandamiddel. <laughs> ja, en dat werd dan in de bioscopen vertoond. Ja, ik heb wel eens gehoord dat Einstein die had daar ook nog wat over had. Want die geloofde daar. Uh, ja, het uh, verhaal weet ik niet meer precies. Maar er was toen een strijd onder de Duitse wetenschappers ook. Van mensen die dat geloofden en mensen die dat niet geloofden. Okay. Ja, uh, uh. ja, het is inderdaad, uh, ja, baby's eten, dat is, uh, dat is natuurlijk helemaal gevoelig onderwerpen. Hmm. Ja, nou ja, zullen we nog even een Trumpje doen? Voordat we naar uh, het interview gaan met uh, Rumi Knoppel van uh, de Partij voor Minder of Geen Overheid. Ja. ja, goed, Donald Trump, wat is er allemaal mee aan de hand? Ja, hij zegt steeds meer onlibertarische dingen. Nou, die de steunen van... Uh, Rand Paul binnen heeft. Oh ja, ja, dat ook nog hè. <laughs> Hij wil ah. nou de, de rijken meer gaan belasten. Hij zegt, uh, ja, we hoeven nooit uh, onze schuld te, die, te default op onze schuld, want uh, we kunnen toch uh, geld printen. <laughs> dus ja, uh, dat, uh, <laughs> het worden steeds pijnlijkere dingen voor libertariërs hè? Ja, tenminste voor de Trumpetarians. hè? Ja voor de, ja, voor de libertariërs die Trump steunen inderdaad. En meer Trumpeterians, ja. Ja, hij, wat ik nou vandaag las... ...hij heeft een geheime brigade in de partij... ...die uh, uh, onge onge ongevalligen... Uh, die factors enzovoort, uh, die krijgen aangezegd dat ze binnen een week uh, moeten vertrekken uit de partij. Mm. En daar, uh, daar staat hij natuurlijk ver van, maar het is opvallend dat nu uh, deze groep bezig is. Mm. Vind je dat niet zo uh, opvallend? Ik weet het niet, Is het, uh, het, komt, het komt niet van een aluminiumhoedje-website uh, of zo? Ik moet even terugkijken van welke website het kwam. Uh, je moet inderdaad nu extra scherp opletten van welke bron een uh, dergelijke uh, bericht komt. Dus uh, ik ga er toch nog even opletten. Ja, maar eens ik, bedoel, ik merk dat de gemoederen de laatste tijd steeds hoger oplopen. En er worden echt van alles geroepen, weet je wel. Ja, ja nou, het dat is Er ja. zijn twee dingen. Uh -huh. Eén is waarom zijn we bezig met wat een politicus in de verkiezingstijd zegt? Ja, sowieso, ja, ja. <laughs> dat is complete waanzin. Ja, dat is alsof je retardeert, in je ontwikkeling. Aan de andere kant, als Trump echt een verschil zou maken, dan zit voor dat hij echt anders zou zijn. Dat hij los zou staan van uh, hoe het zou moeten zijn volgens de mensen die ons bezitten. Waarom leeft hij dan nog? <laughs> Een ja, hele, dat sim, is, hele dat simpele is, dat feit. Als, als Trump blijft leven, hoef je eigenlijk geen tijd aan te besteden. De enige ja, eigen echte bewijs dat hij echt anders is... ...is het feit dat hij een vroegtijdig einde benadert. <laughs> dus het feit dat hij nog leeft is... Nou, ...dan hoeven wij ons er nog niet zorgen over te maken. Van, oh, nou, waarschijnlijk is gewoon, uh, past hij gewoon als een wieltje in het tandnetwerk... ...van uh, samenhangende dingetjes zoals die, die, die wordt gezien door onze eigenaren. Ja, stel dat iedereen die dan via de democratie... Uh, ...verandering probeert te maken... ...per definitie wordt neergeschoten? Tuurlijk. Hoeveel, hoeveel mensen zijn er nou neergeschoten... ...die verandering? Nee, als maar... jij niet meedoet... ...in hoe het moet zijn... ...wat denk je nou? Dat overal over de hele wereld... ...worden mensen met bossen... ...massaal omgelegd... Uh -huh. ...om aan plannen te voldoen. Wat denk je nou? Als jij als, jij als politicus... ...op een of andere manier... ...of als zakenman... ...wat gewicht in de schaal kan werpen en je gaat het anders doen dan is de bedoeling is dat je dan gewoon met rust wordt gelaten. Ah, ik kijk, kijk, kijk wel aardig wat ze zitten over zich heen? Nee, wel. maar we hebben, het hier, we hebben het hier over een wereld waar geweld is gewoon de kern. Okay. De enige weg naar vrijheid is meer geweld toepassen dan jouw eigenaar bereid is om te doen en kan doen. Okay. En als jij daarvan afwijkt, als jij op een of andere manier het spel ja. tegen de eigenaar zelf wil gaan gebruiken, om het anders te krijgen... wat denk je dan? Dat hij geen geweld gaat gebruiken? Dat is de essentie. De essentie is... Dat er een partij is, ons, degene die eigenaarschap over ons claimt, die bereid is om het ultieme geweld toe te passen. Opsluiting, onteigening van spullen, doodmaken, dat, dat doen ze al. Dat doen ze structureel, wereldwijd, met iedereen. En het feit dat je denkt dat dat niet wordt gedaan, het, het is al vaak genoeg gedaan met mensen die iets proberen te bereiken. Er zijn genoeg mensen die in het oog van elke camera stonden, in het oog van elke persoon die gewoon zijn omgelegd. Dat die, ja, ik denk dat de, over. Als hij echt iets <laughs> verschil gaat maken, dan wordt hij gewoon doodgemaakt. Maar hij wordt niet doodgemaakt, want hij past gewoon in het systeem. Hij is gewoon onderdeel ervan. En we hoeven die ons geen zorgen te er maken en we hoeven ons, nee precies, maar we hoeven ons ook niet zorgen over te maken. Hij is gewoon een politicus die dingen roept in verkiezingstijd. En dat is, dat is alles. En daar, daar hoef je geen tijd aan besteden. En hij is echt niet degene die dat verschil gaat maken. Want als hij diegene was, dan was hij of dood of is hij binnenkort dood. Dan, gaat, dan gebeurt er toch nog niks. Ja, ze het, geven wel de het, het, voorkeur het spel, aan een andere manier van werken. Maakt uh, niet uit. De, de, als, uh, het, het spel als, uh, wordt uh, gewoon gespeeld. <laughs> nee, maar, nee, maar jij ook wij. Als, wij, als één van ons ook maar enigszins van belang was... En er zou iets niet mis, of anders gaan dan het moet gaan. Dan worden we gewoon buitenspel gezet. En we hoeven niet beslist dood, maar het gebeurt op een andere manier. Waarschijnlijk wat... Maar dat heb je was, nou even een drie herhaald. Uh, denk dat, dat op ja, de, de, de boodschap wel duidelijk is. Punt is en, gemaakt, hij, je punt Je punt gemaakt. Hij is hoeft, is, hoeft niet beslist dood. <laughs> als, kijk, als iemand die, tegen het systeem in gaat, dan wordt hij omgelegd. Ja, of, of, of gedood zwegen. Hè? Of ja. hij gaat gewoon meedoen. Dat is veel waarschijnlijker. Ja, er zijn denk ik genoeg mensen die ooit de politiek in zijn gegaan. Met het idee van, moi. Ik, ik, ik heb een idee. Ik, ik sta ergens. Voor. Het is echt niet zo dat iedereen alleen maar de politiek ingaat om de machthebber te zijn of macht over anderen te claimen. Er zijn genoeg mensen die een bepaald idee hebben, maar uiteindelijk doet iedereen mee. Mm -hmm. En, en, en dat, dat, vaak is het ook heel simpel. De meeste mensen zijn gewoon. Uh, ze zijn gewoon niet perfect, Bijna, of iedereen is gewoon niet perfect. Dus het is vaak niet heel moeilijk ja. om iedereen mee te krijgen in de kant die het op moet volgens de eigenaar. Maar, het liefst proberen ze mensen, politici, mede-politici uit te schakelen door, ze, door een of ander schandaaltje of zo. Tuurlijk. En uh, iedereen is schandalig. Dat is, de dat is het punt. De, ja, want iedereen is een crimineel. Ik heb gelezen heb van uh, uh, Perkins over de Confessions of Economic Hitmen. Ja. Zie je dat, dat het een gelaagde structuur is. Hoe dat eerst gaat met schandaaltjes en dan ja, gaat het dwang, met de economische dwangmiddelen. Ze proberen een koep te plegen. Ja, en, en wat verontrustend is schandaal. en wat spannend had die, had die is, is acht. dat Trump is al schandalig. Hij is gewoon schandalig. Hij zegt dingen waar andere mensen gewoon compleet door zouden overlijden in sociale zin. Maar hij, hij komt allemaal weg, hij heeft hele rare dingen gezegd, hij doet rare dingen. En het, het is allemaal best en iedereen die allemaal van die suffe schandaaltjes of allemaal uh, beschuldigende taal naar hem smijt, die komt van een koude kermis terug en hij wordt alleen maar, krijgt alleen maar meer aandacht. Dus dat is het. Wat Wat hebt, is hij wel met Pim Fortuyn te vergelijken denk ik. Een, ja, maar als Een als je, beetje onkwetsbaar is op dat gebied. Maar als en hij echt iets het zou willen. Dan moet hij wat anders gaan doen. Maar, is, ja. is Pim Fortuyn gewoon door toeval omgebekomen? Dat er een willekeurige gek of als je ja, toch is het meer structureel? Nee, het, het is wel. Ik een, weet het niet. Het ik is, weet het niet, maar Wil je. Het, ik denk dat bij Pim Fortuyn, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Maar dat, wat, ze, wat ze graag doen is demoniseren. Ze gaan iemand heel veel fascist noemen. En als, als die buiten het kader past, van. Uh, en dan, laat, dan gaat iemand anders het werk doen Dan is er altijd een of andere milieufanaat of een, een maloot of die, die, ja, die dan ja. denkt, dit pik ik op. En dan maken ze zelf op zich geen vuile handen aan Nee, dat snap ik. En dat, dat, maar ik heb het gevoel dat Trump, dat het wel is gebeurd. Ik heb het, wel het gevoel dat hij iemand is die, zeg maar, uh, beter dan normaal uh, schandaal of belachelijkheid, want hij, als, hij is, vanaf het begin is hij belachelijk gemaakt. Het is alsof hij alleen maar belachelijk is. Dus ja. ik heb wel het gevoel dat hij iemand is bij wie dat niet, die aanpak niet goed werkt. Snap nee, ik dat doel? klopt. Denk ook. En in tegenstelling nog, ik heb het gevoel dat dat, dat, dat geloof ik wel. Als mensen zeggen, van, want oh, dat zijn we anderen die beweren dat ook, dat hij een soort uh, keerpunt is in die zin dat mensen er een beetje genoeg van hebben. Als, als je met hem als je met schandalen probeert te beladen of met zijn uitspraken dat hij iets raars heeft gezegd. Dat mensen er zo moe van zijn dat ze iets hebben van oké, okay, oké, okay, dan ga ik ook op hem stemmen. Als, jij dus, als je daar weer over gaat beginnen, dat mensen een beetje moe zijn met het schandaal. Dus dat schandaal. Ja, aanpak... het is gewoon als de vijand van mijn vijand. De mensen hebben zo'n hekel ja. aan de gevestigde kandidaten. Precies, dat, precies. Als, als, als ze een, de gevestigde kandidaten een hekel aan iemand hebben, dan moet het wel een goede zijn. Zeg maar. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar ik ben stellig van mening dat wij ons er niet echt mee bezig hoeven te houden. Want als hij echt anders was, als hij echt zeg maar het eigenaarschap van de wereld zou kunnen aantasten... Want dat is eigenlijk wat om gaat. We hebben alleen maar mensen. Dus mensen claimen eigenschap over ons. En de rest, bijna iedereen, is gewoon eigendom. Als hij daaraan zou kunnen zitten, dan zou die gewoon niet overleven. En het maakt niet uit op wat voor manier. Ik zeg niet het beslist dat hij dood wordt gemaakt. Maar dan zou die gewoon niet meer bestaan. Als hij daaraan zou komen. En daar gaat er waarschijnlijk gewoon niet aankomen. Als hij wel aankomt... dan heeft, is hij geen lang leven bes, uh, beschoren, denk ik. En ja, dat wat is dat waarom wij als militarisch. nooit praten over politici natuurlijk. Want, nee. want er is geen enkele politicus die. Precies. Die nou wat een, een verschil Precies. gaat maken. Maar ja, we hebben hier een radioprogramma om rad, daar een rad, beetje rad politiek, over te praten. de tijd zeggen. Nee, maar dat is juist de grap. Heel veel mensen doen het wel. Heel veel mensen zitten alsof het nu opeens anders is... houden ze zich bezig met wat een politicus in een verkiezingstijd zegt. En dat is waanzin. Ja, dat klopt. Maar uh, Otto had ook nog wat gevonden. Hè? Er wordt dus gesteld dat uh, Rand Paul een grap heeft uitgehaald. Hij uh, zegt dat hij niemand uh, ondersteunt. Maar hij, afgelopen donderdag uh, deed hij een, uh, ja, een Twitter-aankondiging... dat hij een geweldige steunbetaling doet... En hij bleek entropie te ondersteunen. Hij kan dus ook flauwe grappen maken. Hmm. Heeft hij zijn mensen op het verkeerde been gezet? Oké, okay, dus hij heeft geen Trump ondersteund eigenlijk? Nee, hij, hij heeft dus gezegd dat hij niemand uh, uh, ondersteunt in de Republikeinse primary. Hoewel ik uh, uh, ergens anders weer zie dat hij. Uh, uh, vindt dat uh, iedereen bij de Republikeinse partij uh, achter de uh, uiteindelijke uh, uh, kandidaat moet gaan staan, maar hij uh, zegt dus dat hij, uh, nou, hij zei niet dat hij op die dag donderdag zei hij niet dat hij een kandidaat, uh, dat hij een mededeling ging doen van een kandidaatondersteuning, maar alleen van een ondersteuning. Maar iedereen, het is een flauw grap... ...omdat iedereen dat natuurlijk meteen opvalt als een kandidaatondersteuning. Maar letterlijk heeft hij dan gelijk... ...als hij dus de volgende dag zegt dat hij entropie ondersteunt... ...dan heeft hij uh, zijn belofte heeft hij inderdaad uh, vervuld. Uh, entropie is iets uit de thermodynamica, ik snap niet wat... ...ik snap de grap eigenlijk. Ja, uh, dat betekent afspraak. Dus uh, hij steunt Trump omdat hij in de partij afbreekt... Hij dat? Ik denk dat hij inderdaad bedoelt dat hij vindt dat de partij uh, in, uh, in zich in een entropische fase be uh, bevindt. En uh, ik denk dat hij dat als uh, minder of meer libertariër wel, uh, wel een nuttige uh, fase, of dat hij dat wel een nuttige ontwikkeling vindt. Oké, okay, ook de naar loopt natuurlijk naar de richting de libertarische partij. Uh. Ja, hoewel dat is het, uh, of niet problematisch, misschien voor een libertarisch neutrale uh, zaak. Er zijn twee keer zoveel democraten die uh, Trump ondersteunen... als uh, republikeinen die uh, Hillary ondersteunen. Oké. Okay. Dus de, de leegloop is dan... Uh, Wellicht meer. Dat is een behoorlijk aantal. Uh, iets van 15% of zo wordt geloof ik geschat van de democraten die naar uh, Trump gaan. En uh, ongeveer de helft van uh, dus naar uh, Hillary uh, vanuit de republikeinen. Uh, ik weet niet of er ook zo'n massale uitstroom is naar een Partij. Ja, er was inderdaad vorige week al een bericht dat er uh, een enorme stijging van uh, ledenaantal was bij de Libertarian Party. En dat was vooral in de periode dat uh, het duidelijk zou worden dat Trump kandidaat zou worden. Ja, ja, ja. Dus het vermoeden was dat dat uh, vluchtelingen waren uit de Republikeinse partij. Nee, goed, dan laat ik het even hierbij. Dan gaan we nu uh, naar de kolom van Henk toe en daarna naar onze speciale gast, Rumi Knoppel van de partij voor uh, Weinig of Geen Overheid. Maar eerst even de column van Henk. Over tijd gaat deze. Hallo, ik ben Henk. En ik wil het graag met jullie hebben over tijd. En dat doe ik een beetje om uh, de tijd op te vullen. En uh, dat doe ik, uh, nou ja, aan de hand van geen enkel nieuwsbericht. Het was van de week uh, behoorlijk vervelend of zo. En er gebeurde niks. Dus misschien heb ik het daar zo meteen ook nog even over. En ja, ik zie wel waar ik kom. Ehm. Um, tijd. Ik heb al een keer eerder nagedacht over tijd en uh, toen kon ik er bijna van flippen want het is een heel heel abstract begrip eigenlijk en je staat er eigenlijk vrij weinig bij stil. Um, en toch speelt tijd een behoorlijk grote rol in onze samenleving. Bij veel sporten, uh, speeltijd, uh, de belasting uh, hangt natuurlijk af van het jaar. Dat is ook allemaal tijd. Uh, onze kalenderjaren zijn met name ingevoerd om uh, belasting uh, te heffen. Uh, nou ja, straffen... De, als die worden uitgedeeld, is dus altijd uh, in de vorm van een tijd. Uh, zoveel uren schoffelen, of zoveel jaren uh, zitten. Dus als mensen hebben wij iets en doen wij iets met tijd. Uh, zou je tegen een holocaust uh, slachtoffer zeggen van... Ah, wat is nou vijf jaar Auschwitz op een mensenleven... En is het al nog niet zo lang geleden, dan, uh, dan heb je een moeilijke tijd, zeg maar, denk ik even. Um, ja, omdat. Uh, nou ja, we zitten natuurlijk ook gewoon in een rare moment van het jaar nu. We hebben dan net uh, bevrijdingsdagen gehad. Uh, uh, Sofia, herdenking, uh, Pim Fortuyn. En straks komt dan ook nog. Uh, uh, ...pinksteren. En, uh, en ik merk ook wel... ...aan uh, mezelf... ...en uh, ook om me heen... men is een beetje vermoeid. Dus ligt het nou aan het seizoen? Of ligt het nou... ...aan al die vage feestdagen? En, en, en, en... ...worden we daardoor... ...raken we een beetje daardoor uit het ritme? Zeg maar. Ja, ik was op een gegeven moment gewoon de tel kwijt... ...van... Uh, nou, wanneer zijn de winkels open en, uh, en et cetera. Uh, ja, dus ja, tijd heeft dus ook met uh, ritme te maken. Ik maak uh, zelf ook uh, kunst natuurlijk in de vorm van muziek. En ik uh, spreek deze columns in. Maar met name uh, uh, ja, muziek. Ja, dat dan, dan speel ik ook met tijd. En dan, dan, dan, dan probeer ik iets met geluid te doen, wat dan door de tijd in, iets, iets zegt of iets, interessant, uh, iets, iets interessants blijkt te zijn. En alsof elk moment een ander dekseltje op een ander potje nodig heeft, zeg maar. En dat is heel gevoelsmatig. En, en ja, het, het is een soort verslaving eigenlijk. En, en, en ja, als je daar bewust uh, van bent, dan, uh, joe, dan zit je al uh, voor een helft in het gesticht, hè. Dus, uh, maar ja, ik, ik, uh, heb, heb, zoals ik al zei, ik heb er een tijd uh, bijna aan vertild aan het onderwerp. Ik uh, kan heel diep uh, nadenken, maar soms dan moet, ik, moet een mens ook zijn patronen gewoon uh, omgooien. dus. Van denken naar doen. Of uh, van lullen naar poetsen. Hè? En, uh, en daardoor krijg je ook afwisseling. En dat helpt ook tegen de verveling. Dus uh, ja. En, en nu was het dus zeg maar een week gewoon geen nieuws. Geen nieuws wat, uh, ja, wat echt op mijn netvlies is blijven hangen ofzo. Geen aanslag, geen... Niks. Niks. En ik heb er recht naar gekeken. Uh, nou ja. De, de, de, de, dat natuurlijk PSV op de laatste speel, dag van de speelronde het kampioenschap wint. Yeah, dat was wel even zuur voor Amsterdam. Maar daardoor had de rest van Nederland een leuke tijd. Ja. Uh, yeah. Ehm. Um, Tijd is dus ook voor, ook, hoort voor ons dus ook iets met eh, emoties. En dat heeft er ook mee te maken dat emoties eh, kunnen komen en gaan. Ja, eh, mensen kunnen soms ook heel erg overspoeld worden door emoties, door een vreugde of door een verdriet. En, maar je kunt het ook een beetje langs je laten golven. Een soort sensatie op je in laten werken, waardoor je een soort kompas krijgt ofzo. En dan nog weet je niet alles, maar dan luister je met veel meer en dan hoor je ook veel meer. Door, ja, door gewoon een factor, onthaasting, tijd te voornemen en, en dingen op een rijtje zetten. Um, en tijd uh, kent natuurlijk ook die twee factoren uh, aan de ene kant is het een soort uh, druk hè? Um, in, uh, Albert Einstein zei altijd voor de grap en, uh, een minuut met je billen op een uh, kachel kan als een uur uh, uh, duren en een uh, uur uh, met een mooie dame kan als een minuut voorbij gaan hè? dat is zijn grap van relativiteit, en, uh, maar ja het is ook iets uh, abstracts, uh, in de wetenschap wordt het ook uh, ja, bij de ruimte geplaatst en dan krijg je uh, van die tijd coördinaten en ons hele wereldbeeld is daar ook op, uh, op aangepast, zodat we nog Iets van overzicht hebben, zeg maar. Van, nou, in welke tijd uh, leven wij nu? Nou, in de tijd dat we op zoek zijn naar dat uh, overzicht, zeg maar. Want, uh, ja, heel veel dingen zijn in illusie gebleken. En, ja, we moeten onszelf weer een beetje opnieuw uh, ontdekken. Dus, uh, ja, ik was... Ik was er met een bepaalde tweedeling bezig. Uh, tijd als uh, gevoel. En tijd als. Oh ja, chronologie. Dus uh, dat het ene op het andere volgt, zeg maar. Daar in onze psyche, zeg maar. Uh, uh, ja, daar hebben we ook heel veel. Uh, hechten we ook heel veel waarde aan. He, dus als je tegen een uh, Holocaust-slachtoffer zou zeggen. Maar je bent nu toch vrij? Wat lul je nou? Zo werkt het dus niet helemaal. Omdat er is iets gebeurd. En dat blijft in de herinnering. ik heb twee kattenbeesten in huis. die leven echt in het moment. En ze zijn ook heel ja, proactief en op zoek. Als ze eten willen, laten ze dat ook horen. En dat is niet voor over een jaar... Niet gepland. Nee, het is nu. En nou, dat heeft zo zijn voordelen. Maar ook als nadeel dat ik soms zo flauw voor ben. Dat ik, dat ik ze met kop en kont de deur uit uh, gooi. En, uh, en zo werkt het met mensen ook. We, we zijn natuurlijk uh, in staat om elkaar te behagen. Zij het uh, met leuke ideeën. Of met leuke... En lekkere uh, seks. Maar uh, ja, we zijn ook in staat om niet te doen. En dan volgt er een moment van, van, van verdriet, rouw, Misschien zelfs frustratie, boosheid. En, um, ja, dan heb je als mens ook weer tijd nodig om daarvan te herstellen. Alsof er een wond uh, moet uh, worden geheeld. Nou, we zitten nog ongeveer de helft van het jaar, en op het einde van mijn bericht. Uh, in, uh, met uh, oud en nieuw heb ik voorgesteld dat mensen mij konden uh, pijpen, uh, uit vrije wil, het liefst. Nou, toen nou jongens, de tijd begint te knijpen. Uh, dus...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 15.600 bedrag. En van die 15.600 heb je 1.200 hoger kader. En dan heb je 6.000-something, uh, dat is middenkader. En 8.500 is lager kader. Dus mijn vraag aan de parlementariër was... Hoe komt het dat op een ministerie, dan nog van onderwijs... Meer dan de helft bestaat uit lager kader? Want dat klopt iets niet. Mm -hmm. Maar oké, okay, het antwoord was ook, okay, ja, ik weet het niet. Dus, dus, <laughs> dus ik weet het ook niet. Maar, dus, <laughs> maar dat is dus nog het probleem, hè.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 die hebben wachtgeld, hè? Die, die vallen niet onder een normale uh, ontslagregeling. Is het ook zo ja. dat, dat, uh, dat de Surinaamse overheid, hoe makkelijk kan die reorganiseren als het nodig is? Reorganiseren? In welke zin? Ja. Saneren. <laughs> ja. oh, saneren. Oh, sorry. Saneren.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 Het nee is ook kram van alle kanten. Dus dat, dat hierarchisch gebeuren, dat is heel erg gevaarlijk. Dus als je politieagent, als je het als je politieapparaat nu omzet in een privaat bedrijf, dan worden de burgers of de mensen in de samenleving worden dan klanten.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 Dus, dus het zijn van die onlogische uitladingen. En we proberen dus mensen, ook met die uitspraken van politici, weet je, die zinsneden, die, die stroop op argumenten, proberen ze dus duidelijk te maken van kijk, dit wordt eigenlijk gezegd. Begrijp je niet dat men aan jouw eigen waarde gaat, aan je waarde als mens zijn en dat je beter verdient. Dan ja, ja. nou, mensen begrijpen, het. De, de meeste, tot nu toe, begrijpen het niet. Vert, vertel daar eens wat over? Hoe, welke mensen begrijpen het wel? En hoe groot is die beweging, van die het wel te snappen? Ja, de mensen die, die, die aangesloten zijn bij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 Maar het is best wel een boekend heet.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 Dan krijg gewoon de overeenkomst aan binnen, je bent klaar. Mm -hmm. Maar meer de overheid kan je dat niet doen. Dus het is unethisch van alle kanten. En het gevaarlijkste is, is dat mensen dit normaal vinden. En dat is dus wat we vergelijken met het stockholm syndroom toch? Ja, ja, uh... dus. <laughs> ja, ik snap je helemaal. <laughs> Eén ding wat ik nog afvraag. Hoe, hoe, hoe zit de groei in jouw beweging? Want... Oh, ik moet wel zeggen, vanuit de proclamatie hebben aantal mensen... ...hebben zich ook aangemeld, toch? Uh -huh. maar ja, ik, heb nog niet, ik heb nog niet echt kunnen kijken...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 Ja, dus juist. Yes, dus bitcoin willen we ook introduceren. kan u de overheid hier? Nee, nog niet. Dus we zijn nog even bezig daar. Maar als de mensen vast contact maken... Klopt. Maar hier in Suriname is men nog niet zo... Uh, met... Uh, hoe noem je het? Met internetbetaling, Ah, oké, oké. Ja, dus, dus daarom. Dus daarom. Dus uh, we checken het even. En we hebben een beetje... Uh, we zijn een beetje huiverig met de banken hier. Vooral met het waarmee we bezig zijn. Maar we houden de mensen sowieso op de hoogte. Als ze het bezoeken en ze zijn op Facebook. En dan zien ze constante updates. Ja. Dus uh, dat komt toch goed. Hey, dankjewel. Ik, ik, ik heb geloof net dat het heel goed gaat komen jullie. Dat... Ja, <laughs> ja nou, thanks. thanks ja. nee, Goed dames en heren, jongens, meisjes. We zijn nu aan het einde gekomen van, uh, van onze uitzending. En, uh, ja, ik wil jullie alle hartelijk danken voor het luisteren aan deze uitzending. En ja, volgende week zijn we er uiteraard weer. En ik zou zeggen nog een hele vrolijke en vooral vrije week.